De atoomproef die Noord-Korea vanmorgen vroeg uitvoerde... is internationaal scherp veroordeeld. Volgens minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... ondermijnt de proef de stabiliteit en veiligheid in de regio. Het regime in Pyongyang isoleert zich met deze kernproef... internationaal nog verder, volgens Timmermans. U hoort hem zometeen uitgebreid in het Radio 1-journaal. De Amerikaanse president Obama noemt de test uitermate provocerend... en zegt dat de regionale stabiliteit wordt ondermijnd. En Rusland beschouwt de proef als een schending... van de internationale verplichtingen van Pyongyang...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 De regeringspartij PVDA wil dat minister Kamp snel duidelijkheid geeft over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. De door de minister aangekondigde onderzoeken hoeven geen jaar te duren, zegt Kamerlid Vos. Hij wil dat er nu alvast voorbereidingen worden getroffen, zodat de gaswinning later snel kan worden verminderd. De onderzoeken die minister Kamp heeft aangekondigd na aanleiding van de aardschokken in Groningen zijn eind dit jaar klaar. Kamp wil de gaswinning niet terugschroeven. De PvdA wil minister Kamp deze week voor een tweede debat over de gaswinning naar de Kamer roepen. Het lijkt erop dat de Kamer vandaag voor een algeheel rookverbod gaat stemmen. Dat zou betekenen dat ook in kleine kroegen niet meer mag worden gerookt. Het roken in eenmanszaken wordt nu gedoogd. De ChristenUnie heeft een voorstel ingediend om dat aan te pakken. En het ziet er naar uit dat de meeste partijen dat steunen. De Kinderombudsman opent een meldpunt voor kinderen in armoede. Volgens de Kinderombudsman leeft één op de negen Nederlandse kinderen in armoede. De resultaten van het onderzoek naar armoede onder Nederlandse kinderen. en het effect van het huidige armoedebeleid gaan naar het ministerie van Sociale Zaken. TomTom Tom heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar 99 miljoen euro winst gemaakt. Een jaar eerder was de winst nog 12 miljoen. Stijging is het gevolg van een eenmalige belastingmeevaller. De omzet van TomTom Tom is met bijna 20 procent gedaald. Er worden steeds minder losse navigatiekastjes verkocht... omdat automobilisten voor navigatie steeds vaker hun mobiele telefoon gebruiken. Esther Vergeer stopt met tennis. Tennisbond heeft berichten daarover bevestigd. Rolstoeltennisser Vergeer won zeven keer goud op de Paralympische Spelen. Ze werd vijf keer gekozen tot gehandicapte Sporter van het jaar. Een half jaar geleden kwam ze voor het laatst in actie op de Spelen in Londen. Dat is weer nog, vooral in het zuiden zonnige perioden. In het noorden kans op een sneeuwbui en middagtemperatuur rond het vriespunt. Morgen droog en af en toe zon. En het wordt ongeveer 0 graden. ANWB-verkeersinformatie. De ochtendspits was minder druk dan gebruikelijk. Er staat nu nog 95 kilometer file. Dat heeft te maken met veel mensen die vrij zijn vanwege carnaval. In het zuiden stonden ook amper files. Een paar dingen vallen op. De A7 hoorn richting Zaandam is dicht bij het knopend Zaandam. Heeft te maken met een aanrijding waarbij een motorrijder is betrokken. Vanaf Purmerend Zuid staat 6 kilometer. Op de A12 Utrecht Den Haag is het langzaam rijden tussen Zoetermeer Den Haag Malieveld over 8 kilometer. Op de A16 Breda Rotterdam tussen de knooppunt De Ridderkerk en Terbrechtseplein 10 kilometer. A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Kroosweg ook 10. Op de a 28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Soesterberg en Knopend Rijnsweert 8 kilometer. Dat is vanwege opruimwerkzaamheden. Bij een aanrijding was vanochtend olie op de weg terechtgekomen. Bij Knopend Rijnsweert is één rijstrook dicht. Het NOS Radio 1 journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 4 minuten over 9. Komt er nu toch een algeheel rookverbod? Hier mag nog gerookt worden. Nou, dat is straks voorbij. Op de PvdA stemt vanmiddag voor een totaal rookverbod. Dus ook in de kleine cafés. Eerst naar andere rook, die uit de grond in het noordoosten van Noord-Korea. Want 12 februari zal daar in dat land de boeken ingaan als een grote dag. Afgelopen nacht deed de regering in Pyongyang, waar het al weken mee had gedreigd. Het hield een ondergrondse kernproef. Vroeg in de ochtend kwam de bevestiging via de Noord-Koreaanse staatstelevisie. We hebben op 12 februari 2013 met succes de derde ondergrondse nucleaire test uitgevoerd op een noordelijke ondergrondse nucleaire testlocatie. Deze nucleaire test werd uitgevoerd als een realistische reactie op het beschermen van de veiligheid en soevereiniteit van ons land tegen de intrusie van de Verenigde vijandige activiteiten hostile activiteit, right Verenigde die ons lands recht op het lanceren van een legitieme, vreedzame satelliet Het is een antwoord op de agressie van de Verenigde Staten, al dus de Noord-Koreaanse regering. Zuid-Korea en Japan reageerden onmiddellijk. Het is een onvergeeflijke bedreiging voor de vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland, verklaart de Zuid-Koreaanse president Lee bijvoorbeeld. En de Japanse premier Abe zegt dat hij het land voorbereidt op wat komen gaat. In 2005 en 2009 hield Noord-Korea ook al een kernproef. Volgens defensiespecialist Coco Lijn van Klingendaal... is het nu nog lastig om te zeggen wat deze derde proef behelste. Met, met grote spanning wordt nu gekeken van wat was het nou eigenlijk voor een proef. Is het een proef met, met verrijkt uranium geweest, een uraniumbom...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 Zoiets te veronderstellen was de reactie. Maar daarmee zou dan bewezen zijn dat dat parallelle geheime programma. wel degelijk ook al die tijd bestaan heeft. Ja, dat is hiermee bewezen. Defensiespecialist Kokorlijn over dat kernprogramma van Noord-Korea. Inmiddels heeft ook onze eigen minister van Buitenlandse Zaken Timmermans gereageerd. Um, dit ondermijnt de stabiliteit en veiligheid in de regio, laat hij weten. Een onverantwoorde provocatie is het. Praat het door over de gevolgen van de kernproef... die Noord-Korea afgelopen nacht heeft gehouden. Dat doen we met onze correspondent in China, Marieke de Vries. Um, Marieke, de hele wereld staat op zijn achterste benen. He, wat uh, heb jij nog meer voor reacties? Ja, VN-leider Ban Ki-moon was vanmorgen de eerste die de test streng veroordeelde. Hij noemde het een zeer destabiliserende provocatie in de regio. President Obama noemde de test provocatief en zei dat de kernproever niet voor gezorgd heeft dat het land veiliger is geworden. Hij kondigde stevige acties aan. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Rusland, Engeland, ja, alle reacties stromen nu binnen. Voor de oordelen allemaal de kernproef. Alleen van Chinese zijde nog steeds geen officiële reactie. En dat komt vermoedelijk omdat het uh, de Chinese nieuwjaarsvakantie is. Iedereen is hier vrij. Terwijl die reactie van China natuurlijk erg interessant is. Hè? Omdat het bondgenoot is voor Noord-Korea in de regio. Maar ach, de afgelopen tijd Noord-Korea steeds strenger. Heeft gewaarschuwd. Vooral niet zo'n uh, nucleaire testen doen. Nou, nu dat nu toch gebeurd is, wordt het natuurlijk interessant te weten wat de Chinezen hier nu van denken en ja, wat ze gaan doen. Ja, en hoe ze gaan stemmen in de VN-veiligheidsraad, want die komt vanmiddag in spoedzitting bijeen. Enig idee wat we dan van China kunnen verwachten? Nee, we weten niet wat China precies zal gaan doen. Uh, vorige keren hebben zij VN-resoluties niet gesteund. En dan ging het bijvoorbeeld over boycotten, economische boycotten van het land en dergelijke. Dit keer heeft China van tevoren gezegd in zo'n strenge uh, uh, veroordeling, in een waarschuwing, uh, dat uh, Noord-Korea een hoge prijs zou ...gaan betalen als ze deze test zouden doen. De vraag is nu of China dus wel de VN-resolutie misschien dit keer gaat steunen... ...of dat ze zelf maatregelen nemen of overgehaald worden door de andere veiligheidsraadleden... ...dat te gaan doen, bijvoorbeeld door de oliekraan dicht te draaien... ...waar eh, nog steeds eh, tonnen per jaar naartoe gaan naar Noord-Korea... ...of dat ze misschien de economische zones waar zowel China als Noord-Korea aan de grens met elkaar handel uh, drijven of ze die gaan afsluiten. Maar China zit er, zat er in ieder geval tot nu toe niet echt op te wachten om dit soort maatregelen te treffen. Eén, omdat het al een lange bondgenoot is, en mede-communistisch land in deze regio. En ten tweede ook omdat uh, ze vrezen eigenlijk voor een vluchtelingenstroom of uh, destabiliteit en chaos in het noorden van Noord-Korea. Daar zit China ook niet op te wachten. Marieke de Vries vanuit China dus over de kernproef van Noord-Korea. Dan door naar Amerika. Als president Obama vannacht zijn State of the Union uitspreekt, zit Gabby Giffords waarschijnlijk in de zaal om te luisteren wat de president zegt over de nieuwe strengere wapenwetten. Giffords werd twee jaar geleden neergeschoten door iemand met psychische problemen. Dat gebeurde in Tucson, Arizona, een staat die dol is op wapens. Any gun you have to be careful with. Never point at somebody down. Jim Siminski. En hij is een wapenliefhebber. Rijden met hem even Toosten uit. Rijden naar een uh, geïmproviseerde schietbaan. Gewoon in het wild, in de woestijn. You missed her. I think so. Meneer Siminski, u heeft nou een enkel schotsgeweer. Is dat nou niet genoeg voor iedereen eigenlijk? All these, these magazines, whatever. Isn't that ridiculous everything? I don't see anything wrong with it. When I first moved out here, I saw a guy with a een old 50-caliber machine gun. De eerste keer dat ik hier kwam, dat we hier kwamen schieten... zat hier een man met een groot machinegeweer. Zat hij leeg te schieten. Ja, vindt hij fijn, vindt hij lekker. Ik heb daar geen probleem mee. Maar nou, een paar straten bij u verderop... werd Gabriella Giffords werd neergeschoten. Zo'n gruwelijk incident. Denkt u dan niet... het is mooi geweest met die wapens? Met een moment zoals like dat... is het een zieke persoon die iets doet. Je average, normal. De gemiddelde wapeneigenaar doet dat soort dingen niet. Het is gewoon een gestoorde gast geweest die dat gedaan heeft. I don't think it can be Ik denk dat wapengeweld, het is gewoon niet te stoppen. Geen onschuldiger, gewoner plek dan een supermarkt. Een safe way in Tucson, Arizona. De kogelgaten zitten hier in de muur. Het congreslid Gabriel Giffords werd hier neergeschoten. Zij overleefden het, ten nauwe nood, maar zes anderen niet. Naast Giffords zijn er nog meer overlevers. En Pat wijst de kogelgaten in de muur aan. Op het moment dat het schieten stopt, als dus het magazijn leeg is, dan kijkt de kolonel buitendienst Bill Badger. Kijkt wat er aan de hand is. En volgens Pat slaat hij dan tegen de grond. Hij was een andere magazine uit zijn zak en ik was dat magazijn te En nou, dat is dan Pat. Die pakt dan het volgende magazijn af. En ik zag hem met de gun starting to shoot people. Dus so ik ran up to haar, grabbed haar en threw haar down. Ken komt erbij staan. Hij stond in de rij om Giffords een hand te geven, de politica. Hij smeet zijn vrouw tegen de grond en ging over haar heen liggen. En hij hield zijn arm over haar hoofd. De schutter schoot in zijn arm. paramedics kept asking haar: Maam, waar je? Waar En het ambulancepersoneel vroeg dan maar aan mijn vrouw: Waar bent u gewond? Waar bent u gewond? Maar mijn vrouw was niet gewond. Maar ze zat onder het bloed. Onder het bloed van de slachtoffers naast haar. En Ken vindt het moeilijk om te vertellen hoe zijn vrouw er op dat moment uitzag. Het was. Well, that we should mention them, so that people know how horrific it was. Ja. Het was een de hersenen en huidresten van andere slachtoffers hingen in haar haar. Ja, ik zou dat misschien eigenlijk niet moeten vertellen, dit. Maar Pat zegt, ja, dit moeten we juist wel vertellen. Dit soort gruwelijke details. Op televisie lijkt dat schieten allemaal zo clean... Misschien wordt het dan eens duidelijk waar we mee bezig zijn... als we dit vertellen. There's no real easy fix. Voor het hele probleem van wapengeweld in de Verenigde Staten... er zijn geen eenvoudige oplossingen. Maar we moeten ergens beginnen, zegt Pat. Een reportage was dat vanuit Tucson, Arizona... van onze correspondent Wessel de Jong. Komende nacht dus houdt president Obama zijn State of the Union. We hebben daar uitgebreid aandacht voor. Onder andere morgenochtend in het Radio 1 Journaal. Beleggers in SNS, aandeelhouders... zijn niet blij met de nationalisatie van de bank. Tot middernacht konden ze bezwaren indienen. En dat deden ze ook in grote getalen. Straks meer daarover is de verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Veld. Nog een paar opvallende zaken. De A7, hoorde richting Zaandam, is dicht bij Knoop en Zaandam... na een aanrijding waarbij ook een motorrijder betrokken is. Vanaf Purmerend-Zuid staat er zo'n 6 kilometer. Het is nog langzaam rijden op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Blijfwek en Den Haag-Maliveld. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle... Aanrijding. Tussen het knooppunt Hattemerbroek en Zwolle-Zuid, 2 kilometer. De rechte is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In de Lambertus Basiliek in Hengelo, daar is uh, de missie inmiddels begonnen, hoor ik. Daar gaat het natuurlijk over. De, missie, de dat neem lezingen. ik aan. Het terugtreden van uh, de paus, maar Robin? Ons mensen... Ja, pastoor Koos uh, Smits leidt uh, deze mis. Er zijn niet zo heel veel mensen, ik denk nog geen twintig. Ik had eigenlijk verwacht dat er wel wat meer mensen zouden komen. Vanwege natuurlijk dat wereldnieuws van gisteren uit Rome. Maar het mocht niet zo zijn. Uh, de pastoor heeft in zijn inleiding even kort er iets over verteld. En hij zei dat hij in de loop van de mis er ook nog wel even op terug zou komen. Ik heb het nog niet gehoord. Het gaat misschien nog komen. Even luisteren. De kerk voor altijd borg. En het is interessant dat... Alleen dat huwelijk ook bestond en bestaat bij de primitieve volkeren. Zelfs zij wisten al, er is maar één huwelijk van man en vrouw. Zo heb ik zelf gezien en meegemaakt in nieuw guinea bij de. Nou, ik Batenwaas, denk dat... Uh, zogenaamd ik kan de link met de pauze nog hebben. niet helemaal maken. Dat maar komt misschien later in de mis. Uh, wij of laten even... Koos Smit eventjes verder gaan met die mis. Nou, terwijl ik... Punten... In het parochiehuis ben. Waar uh, Marietje Haanappel. die loopt nu gouden keuken Marietje? Marietje is de gastvrouw hier. die is zojuist gekomen. Moet u niet bij de mis zijn? Daar hoef ik niet. Nee, anders. nee, want als er zo ja, iemand aan de bel komt. Moet ik de, bel open kunnen, moet ik de deur open kunnen doen. En wie belt er dan nu tijdens de mis? sommige mensen die te laat zijn of zo, of die toch nog, uh, of mensen die hoefts uh, ja, maar even ja, ja de, die een uh, hel gemis willen opgedragen hebben voor familie, voor overledenen of zo. Zeg me, mevrouw Haanappel, wat, wat vindt u eigenlijk van het besluit van de paus? Ik vind het jammer. Heel jammer. Ik vind hem uh, echt een goede man. Ik ben misschien zelf nog wel een beetje uh, dat ouderwetse. Nog. En dat... Bent u ouderwets? Nou, niet helemaal. Maar ook wel uh, in voor vernieuwing. Maar ik vond hem een prima man. Hij, ik vond hij deed het goed. En ik vind dus ook verschillende dingen die in de kerk gebeuren, is niet zijn schuld. Maar hij krijgt het meteen wel op zijn brood. En dat vind ik jammer. Dat vind ik heel jammer. Ja, daar ben je natuurlijk ook paus voor, ik dacht, ja. zou ik denken. Ja, hij moet het dus ook allemaal weten. En om, ik, vind een hele, nou, ik zou het zelf nooit, uh, nooit doen, zeg maar, paus zijn. Want er uh, komt een hele wereld op je af. Ja, dat vind ik wel dus. Ja. Nou, ik vind dat dit ook wel in deze tijd heel moeilijk is, hoor. Absoluut. Zeg, boven de deur in het, het parochiekamer. Zullen we even naar de koffiekamer uh, lopen? Daar hangt een, uh, portretje, hè? Een, een portretje van de huidige paus, van Benedictus. Uh, in een lijstje. Ja, we gaan er eventjes naartoe. En dan is natuurlijk de vraag... Mevrouw Haanappel, wie komt daar nou straks in dat lijstje? Was ook een Nou, ik denk dat hij, uh, dat hij daar zelf wel in blijft. En dat wij een andere lijst maken voor, ja, de, nieuwe voor de nieuwe pauze. Paus. Ja. Dus Benedictus mag zijn lijstje houden. Hij mag zijn lijstje houden. Ja. Dan is toch zijn enigste nog wat hier dan? Uh, ga, wat gebeurt er dan met Wat, wat gebeurt er dan mee? hij in een laaf zo? Nee, hij gaat niet in de laden. Hier, Johannes Paulus hangt hier ook nog op een, op een Ja, bord. dus nee, hij, hij, gaat niet, hij gaat niet uit de parochie. Hij blijft hier. Hij blijft altijd hier. Ja, zeker. Mevrouw Haanappel, bedankt. Niet te danken. Graag gedaan. En dan gaat de bel. De volgende bezoeker. Oké, okay, zo gaat dat hier in Hengelo. Zelfs tijdens de mis. Gewoon even kijken wie dat is. dat ja, weet ik moet Hallo, goedemorgen. Ja, het is gewoon een gezellige inhoop hier in het, uh, in het parochiehuis in, uh, in Hengelo. De mis gaat gewoon door en ik wilde nog even melden. We laten straks even een fragment van die mis gaan we even op het internet publiceren voor de belangstellenden. Ik zou zeggen, kijk op nos.nl voor een fragment uit de mis van uh, Koos Smits. En uh, voor nu groet ik u vanuit Hengelo. Kijk eens aan. En u vindt dat onderaan de website. NOS.nl, even op het uh, kopje De Goede Herder drukken. En dan vindt u uh, beelden en foto's van de mis en van de basiliek. Er is veel verzet tegen de onteigening van aandelen van SNS Reaal door de staat. Tot middernacht hadden gedupeerde beleggers de tijd om in beroep te gaan bij de Raad van State. En dat deden ze, in grote getalen. En vrijdag mogen ze dan allemaal hun zegje gaan doen in Den Haag. En een van die mensen die hun zegje kunnen gaan doen is Jan Maarten Slachter. Hij is van de VEB, vereniging van effectenbezitters. En die vertegenwoordigt in deze duizend beleggers. Meneer Slachter, goedemorgen. Goedemorgen. Financiële Dagblad meldt vanochtend op de voorpagina 400 bezwaarschriften. Die zijn binnengekomen bij de Raad van State. Die wil dat trouwens niet bevestigen. Wat denkt u? Klopt dat aantal? Ik denk dat het nog wel wat meer wordt. Volgens mij is dat de tussenstand van, van, van gisteren in de loop van de dag. Misschien wel van voor het weekend. En uh, de kans is groot dat het nog wat meer wordt. Is dat eigenlijk gunstig voor u dat er zoveel beleggers in verweer komen? Nou ja, dat geeft natuurlijk aan dat we nadat heel veel mensen eh, bezorgd zijn... en heel veel mensen eh, boos. Um, dat, dat is op zich niet, dat is, dat is een uh, signaal. Uh, maar het betekent wel dat die procedure natuurlijk zometeen heel erg lastig wordt. Er is dus mm. één dag... Uh, om te pleiten, dat betekent dat iedereen aan het woord moet komen. Dan staan er nee. zo meteen 400 advocaten te wapperen uh, in, uh, in de zaal bij de Raad van State. Ja, dat maar dat, ook... zijn, dat zijn allemaal aparte advocaten. Dat wordt een enorme chaos vrijdag, vermoed ik. 400 beroepschriften. Als dat, als dat inderdaad klopt, en, als het, dat, als het iets, en, en, en ook als het er 100 zijn, uh, wordt dat natuurlijk chaos. wordt een Poolse landdag. Daar maak ik me wel zorgen over. Waar gaat het nou over uh, vrijdag? Waar kunt u nou bezwaar tegen maken? Want de minister heeft onteigend op, op basis van de interventiewet. Mag hij dat niet gewoon doen? Nou, ja, dat is dus de vraag aan de rechter. Er is een wet, de minister past die toe. Uh, dat is de meest vergaande die, ingreep die, een, uh, die de staat kan doen. De overheid pakt particulier eigendom af. Uh, en daar hoort bij, om dat legitimiteit te geven, dat een uh, on onafhankelijke rechter daar een oordeel over, uh, over heeft. Hmm. En um, ik neem aan dat um, aandeelhouders, beleggers dan uh, ja, schade klein willen. Maar daarover heeft de minister al gezegd, dat kan niet. Nee, dit, dit gaat vandaag inderdaad over het besluit zelf. Mm -hmm. uh, vervolgens kun je bij een volgende procedure uh, schadevergoeding vragen... Voor, uh, voor, het, voor het onteigenen van die aandelen en afgestelde obligaties. Wat in dit besluit ook staat, is dat uh, de aandeelhouders... en de afgestelde obligatiehouders hun, uh, hun vorderingsrechten die bij... Die effecten horen, dus bijvoorbeeld het recht om uh, het, uh, het vorige management van SNS-Riaal nog aan te spreken op wanbeleid of miscommunicatie, um, dat die rechten ook worden onteigend. Nou, dat gaan we uh, uh, vrijdag ook uh, ter discussie stellen, want we denken dat, dat, uh, dat de wet daar niet, uh, niet voor bedoeld is en dat uh, dat, dat niet zou moeten kunnen. En kunt u nog verder dan de Raad van State? Het, na vrijdag is het dus blijkbaar niet afgelopen. Waar kunt nou ja, u nog verder naartoe? Nou, wij hebben, wij hebben drie procedures uh, op, uh, op stapel: uh, dit is de eerste, de tweede is die uh, compensatie. Uh, compensatieprocedure bij de, bij de ondernemerskamer. Dat is ook in het kader van de interventiewet. En dan vervolgens willen we naar de onderneming. over dezelfde ondernemerskamer willen we een wanbeleidsprocedure voeren... Uh, voor uh, wat er is gebeurd uh, sinds, de, sinds de beursgang in 2006 tot, uh, tot vorige week. Hmm, maar even voor mijn, voor mijn beeld, hè, want begrijp ik het toch nog niet helemaal. U wilt dan uiteindelijk het liefst aangetoond hebben... dat er sprake is geweest van wanbeleid. Waardoor... Um, ja, gaat u dan persoonlijk aanspreken op... Dat Of gaat u SNS en dus de staat aanspreken op nou ja, dat, dat wanbeleid? Dat, dat, uh, uh, dat hangt een beetje vanaf wat er uit die, uit die procedure komt. En de eerste hobbel is, is inderdaad dat de minister dat soort rechten nu heeft onteigend. Ja. Dus dat moeten we ter Dat, dus moet dat ja. moeten we aanvechten. Uh, kijk, het zijn natuurlijk twee verschillende dingen die, die we allebei belangrijk vinden. In de eerste plaats de vraag: mocht de minister dit doen? Was er inderdaad voldoende aanleiding voor? Nou, we vinden dat daar serieuze vraagtekens bij te stellen zijn. Uh, en in de tweede plaats, hoe heeft het zover kunnen komen? Wat is de verantwoordelijkheid van het, uh, van het management van SNS Reaal? Van de toezichthouder, van de commissarissen? Dat moet ook goed worden, worden uitgezocht. En, en wat voor alternatieven had u gezien naast een onteigening? Dan? Nou ja, dat, dat zijn de vragen die we, die we stellen bij, bij die onteigingsprocedure. Dat moet de minister aantonen, dat die, dat die er niet meer waren. Er waren natuurlijk toch... Maar Ken, ik zie u wel mogelijkheden. Heeft nou, u nou, waren, er, er, er is tot het laatste moment uh, met, met particuliere partijen uh, is, is er gesproken. Nou, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe zou dat precies? En verder is het... Dat, die, dat hele onteigingsbesluit dat rust op één nieuw oordeel... over de vastgoedportefeuille. Uh, nou, dat willen we getest zien. We hebben dat, dat rapport nog steeds niet gekregen. Dat zit ook niet bij de stukken in de Raad van State en procedure. Hm. En we vinden dat daar echt meer, meer over, over boven water moet komen. Oh, goed, meneer even heel kort... want die uitspraak over de meis, minister... of hij dat terecht of onterecht heeft gedaan... dat kan denk ik in één keer. Er hoeft dan niet al die honderden verschillende uitspraken te komen. Ik denk dat er één, één uitspraak komt... maar wel op al die verschillende beroepen. Dus die, al, al die argumenten die worden opgevoerd, zullen wel moeten worden, worden gewogen. Dat ja. wordt, een, wordt een enorme opgave. Hoe lang hebben ze de zaal uh, ingehuurd, meneer Slachter? <laughs> ik, begrijp dat ze, ik begrijp dat ze tot twaalf uur s'nachts uh, de tijd hebben. Okay. Maar dat, dan nog geloof ik dat het uh, allemaal heel snel, heel snel moet. Goed. Directeur Jan Maarten Slachter van de VEP. Dank u wel. Ja, graag gedaan. 50.000 kinderen zijn er de laatste twee jaar bijgekomen... die in armoede leven, die kinderen. In totaal gaat het nu om bijna 400.000. En daarom begint de kinderombudsman een meldpunt. Die kinderombudsman, Mark Dullard vertelt over de armoedecijfers. Nou, het is gewoon echt schrikken. Want je ziet gewoon uh, sinds 2010... dat het aantal kinderen in armoede met 50.000 is toegenomen. En helaas zal dit aantal nog niet uh, stoppen. En ook in 2013... Doorgroeien. Mm -hmm. Nederland is geen ontwikkelingsland. En als we hier in een rijk land als Nederland al 1 op de 9 kinderen onder de armoedegrens uh, leeft, ja, geeft dat alle redenen om dit verder te onderzoeken, wat we voor die kinderen kunnen doen. Wat betekent dat, dat deze kinderen onder de armoedegrens leven? Want wat houdt dat dagelijks voor ze in? Dat houdt uh, dagelijks in dat er thuis minder geld is dan het minimale bedrag wat je nodig hebt voor uitgaven voor voedsel, kleding, wonen en sociale participatie. Of in gewoon Nederlands, er gaan een heleboel kinderen... die gaan zonder ontbijt naar school. Er zijn een heleboel kinderen... er kunnen geen winterschoenen voor gekocht worden. Maar wat ik nog erger vind, is dat blijkt dat kinderen die in armoede leven... Ja, minder hun best doen op school en helemaal geen perspectief zien... omdat ze ook thuis in een uitzichtloze situatie leven. Dus dat hakt er echt in. Bovendien is het zo dat het aantal kinderen in armoede... is veel hoger dan gemiddeld... He, als je dat volgt, gelijk bij gepensioneerden en 50-plussers is de armoede laag. Dus onze nieuwe generatie, he, waar we toch van zullen moeten hebben... Uh, daarvan is 1 op de 9 leeft in armoede. En dat heeft voor straks, als ze daar niet echt goed iets aan doen... heeft dat grote gevolgen. Hm. Meneer Dullard, hoe komt het? Heeft het te maken met de economische crisis? Het heeft uh, zeker te maken met de economische crisis. Je ziet het sinds uh, 2008, zie je de cijfers uh, oplopen. Dat heeft te maken dat ouders, verzorgers hun baan of verliezen... of uh, niet aan de bak komen. En wat je nu ook ziet, vroeger was het alleen de bijstandsmoeder met één kind. En dat is schrijnend genoeg. Maar je ziet nu ook heel veel uh, zzp'ers in armoede leven, uh, Heel veel uh, gezinnen in de agrarische sector. Heel veel winkeliers. Dus je ziet nieuwe groepen erbij komen. Uh, begint u dus een meldpunt. Wat wilt u daarmee? Want u kent de cijfers. En ik hoor u vertellen dat u ook weet wat er met deze kinderen gebeurt. Waarom een meldpunt? Het is... Een uniek onderzoek. We doen dit samen met het Verwij Jonker Instituut, wat gespecialiseerd is in, de, in armoedeonderzoek. En is het is eigenlijk de eerste keer dat we aan kinderen zelf vragen hoe die armoede ervaren, hoe ze ermee omgaan en wat voor oplossingen uh, ze zien. Mm -hmm. En dat willen we spiegelen aan uh, het gemeentebeleid. Want alle gemeentes in Nederland hebben een eigen armoedebeleid. Um, ik wil graag weten hoe effectief dat is en of dat geld ook daadwerkelijk bij kinderen terechtkomt of ze daar iets van merken. Okay. Want er zijn vangnetjes nu wilt zien of kinderen dat merken. Ik, ik wil echt weten of ze, eh, of ze wel zitten te wachten op een sportpas. Hè? Ja. Of dat er hele andere problemen zijn. Bovendien wil ik heel graag weten hoe groot de verschillen tussen gemeenten zijn. Want wij krijgen te veel signalen eh, binnen... dat de eh, positieve als wel negatieve eh, voorbeelden te groot zijn. En ik wil niet dat kinderen die arm zijn in Groningen... anders worden behandeld dan kinderen in Maastricht. Als Goed. overheid heb je daar een verplichting naar deze kinderen. Om die allemaal gelijk te behandelen. De Mark Dulaert schrikt zeer van het toename van het aantal kinderen dat onder de armoedegrens leeft. Het is bijna half tien. Luister naar het NOS Radio 1-journaal. Gaan we gaan roken? Nou ja, niet dus. Een totaal rookverbod in de horeca. Het lijkt onontkoombaar. Vandaag wordt er over gestemd in de Tweede Kamer. Het gaat dan om een motie van de ChristenUnie. Om ook in kleine cafés niet meer te roken. Belangrijk is de stem van de P van de A. En dus hebben wij contact met Kamerlid Mirte Hilkens. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertel het maar. Gaat u de niet steunen? Ja, gaan we doen. Waarom? Nou, wij hebben al heel lang uh, uh, in ons verkiezingsprogramma staan... dat we voor een totaal verbod te broken in de horeca zijn. Uh, daar zijn we nooit van afgeweken. De uitzonderingsregel was ook nooit ons idee. Dus uh, nu de gelegenheid zich aandient, zullen wij voor de motie stemmen. Het kabinet, uw staatssecretaris Martin van Rijn... Uh, komt binnenkort met eigen uh, beleid. Waarom ja. wilt u niet op hem wachten? Nou, um, we wachten ook op hem. Ik zelf vind de timing van de ChristenUnie ook ongelukkig. Dat weet de ChristenUnie ook. We hebben over drie weken nou. een debat uh, op de agenda staan over het tabaksbeleid. Maar dan hoeft u toch niet mee te stemmen? Nou ja, dan vind ik zelf dat we er een beetje haar gedoe van maken. Want uiteindelijk is het wat we willen. Uh, dus dan vind ik, als die nu in stemming wordt gebracht, fijn, dan zijn wij daarvoor. Neemt niet weg dat ik voornemens ben om uh, bij die geagendeerde uh, discussie die we eind deze maand hebben... natuurlijk uh, mijn eigen agenda mee te nemen en mijn eigen vragen aan de staatssecretaris... Er komt er dan nu voor eens voor altijd duidelijkheid over het rookbeleid... want er wordt flink gejojoot. Um, en dat is niet voor niks, hè? want bijvoorbeeld kleine cafés... die gaven ook aan dat het heel moeilijk voor ze is... om um, overeind te blijven, om rookruimtes in te richten. Um, wat heeft u daarover bedacht? Laat ik daar eens naar vragen. Wat heeft u bedacht uh, hoe, hoe kleine cafés dit dan moeten oplossen? Nou ja... Um... De, laat ik allereerst vaststellen dat de uh, invoering van het rookverbod in 2008, meen ik, ongeveer parallel liep met het begin van de uh, bankencrisis toen. Dus er zijn ontzettend veel onderzoeken sindsdien gedaan naar een eventuele correlatie tussen faillissement en de work en het rookverbod. En die is niet gevonden. Dat allereerst. Uh, voor kleine cafés begrijp ik dat het moeilijk is om binnen een kleine rokersruimte in te richten. Maar ik constateer zelf, ik was toevallig onlangs in Amsterdam in een klein café waar wel nog gerookt mocht worden. En alle rokers vrijwillig buiten, omdat mm -hmm. ze het eigenlijk asociaal vonden om binnen te roken en ook vies met z'n allen op een kluit. Dus ik heb ook nog eens het idee dat voor heel veel rokers in de afgelopen jaren, het denken hierover ook al milder is geworden, dat men meer gewend is geraakt aan even naar buiten lopen om een sigaret te roken. Um, de kwetsbaarheid van de wet zoals die destijds toch klinkt, is voorgesteld, is dat die ging over meeroken, uh, horecapersoneel. Het ging op de gezondheid van het personeel eigenlijk. Precies. Ja. En dus konden de zaken zeggen... ja, maar ik heb helemaal geen personeel. Dus ja. Dan is die wet oneerlijk. En daar hebben ze eigenlijk gelijk. Dus wat mij betreft moeten we... als we één deze maand met de staatssecretaris praten... ook eens heel goed over die wet nagaan denken. Want ja. voor ons telt dat we gewoon vinden dat meeroken niet moet. En nog veel belangrijker dat je op de plekken waar jongeren nu juist graag komen... Uh, probeert om te laten zien dat roken niet gewoon is. Want nee. nog veel belangrijker dan de huidige roken is het eigenlijk dat je voorkomt dat een nieuwe generatie er weer mee begint. Ja. We het probleem, mevrouw Hilkers, en daar is er ervaring mee opgedaan, hoe handhaaf je dat? Heeft ja, u daar ook nou... iets op bedacht? Nee, daar gaan we ook met de staatssecretaris over praten. Wat we in elk geval van handhaven zelf terugkrijgen... is dat sinds die uitzonderingsregel van kracht is geworden... het handhaven nog veel moeilijker is geworden. Want ze moeten nu bijna met een platte grondje de stad door... om te kijken welk café 70 vierkante meter is en welk net iets groter. Dus ik denk dat een totaalverbod met betrekking tot handhaving... een positief effect zal hebben. Meerthe Hilkens van de Partij van de Arbeid. Hartelijk dank voor je reactie. Graag gedaan. Ja. En zo zijn we aan het eind gekomen. Van het Radio 1-journaal voor dit moment. Morgen zijn we er weer. We wensen u een hele fijne dag. Bijvoorbeeld uh, luisterend naar de KRO zo dadelijk. Van ja. Johan Zwart. Goedemorgen. Zwart, goeiemorgen. Goeiemorgen, Lara. Wat heb je? Wie zijn er papabel? De term is hier ook al gevallen. Hoorde ik in de auto op weg hier naartoe. Um, of ook wel, ik word genoemd. Nou, de mogelijke opvolgers van uh, Paus Benedictus. We nemen zo meteen het lijstje even door met uh, twee Vaticaandeskundigen. En de ondernemingsraad van de IRG die vindt dat minister van Financiën Dijsselbloem... zich niet moet bemoeien met de CAO in de bankensector. Daar gaat hij namelijk gewoon niet over. Dat er meer straks in KRO. Goedemorgen in Nederland. Na het nieuws van half tien met Jan van der Putten. Radio 1. het NOS Journaal. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zegt dat Noord-Korea zich met de kernproef van vannacht verder isoleert. Hij noemt de proef een onverantwoordelijke provocatie. Tal van landen, zoals de VS, Rusland, Zuid-Korea en Japan, veroordelen de Noord-Koreaanse atoomproef. Voor 1 op de 5 bouwvakkers is door werkgevers in de bouw... misbruik gemaakt van de vorstverletregeling. Dat hebben inspecteurs van de uitkeringsorganisatie UWV... deze winter vastgesteld bij controles. De bouwvakkers waren gewoon aan het werk gezet... terwijl de werkgever een melding had gedaan... dat er vanwege de vorst niet kon worden gewerkt. Esther Vergeer stopt met tennis, dat zegt ze zelf op Twitter. Rolstoeltennisser Vergeer won zeven keer goud op de Paralympische Spelen... en vanmiddag om één uur geeft ze op een persconferentie uitleg over haar besluit. En regeringspartij PVDA wil dat minister Kamp snel duidelijkheid geeft... over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. De door de minister aangekondigde onderzoeken hoeven geen jaar te duren... zegt Kamerlid Vos. Hij wil snel duidelijkheid voor de Groningers. Die hebben te maken met aardschokken als gevolg van de gaswinning. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan WB Verkeersinformatie, er staat nog 30 kilometer file over van de spits. Ik noem de A1 Amsterdam richting Amersfoort, daar is een aanrijding geweest tussen knopen Diemen en Muiden zijn twee rijschoken dicht. Op de A7 hoorn richting Zaandam bij Af Zaandijk 4 kilometer, daar was een aanrijding, de weg was even helemaal dicht, is net weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle, bij Zwolle-Zuid 2 kilometer, na een aanrijding is daar de rechte rijschok dicht. En vanwege opruimwerkzaamheden op de A28 Amersfoort richting Utrecht, staat tussen Soesterberg en Knoop en Rijnsweert, 8 kilometer. Bij Reinsweert is één rijstrook dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karl-Johan de Zwart. Wie wordt de opvolger van paus Benedictus? Een kwart van de Nederlandse bevolking is nog katholiek, maar naar de kerk gaan ze niet meer. Minister Dijsselbloem moet zich niet bemoeien met het salaris van bankmedewerkers, zegt de ondernemingsraad van de ING en het ochtentemeur van Mart Smeets. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Martijn Grimius is vanochtend in Den Bosch. Maar ook tijdens de ochtendmis in de Sint-Jans-kathedraal wordt stilgestaan bij het terugtreden van de paus. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio. En de reacties en vragen kunt u kwijt via de mail, goedemorgen 28 februari, om 8 uur 's avonds treedt hij af. Paus Benedictus XVI. Wie wordt zijn opvolger en aan welke eisen moet de ideale kandidaat voldoen? Rick Dorf, professor Kerkelijk Recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom treedt hij eigenlijk om acht uur s avonds af? Ja, dat zou je hem moeten vragen. Uh, maar oh, dat ik... is niet dat soort protocol? Of er, dat is nee niet hoor, hij mag gewoon... Nee, de paus mag volgens uh, kanon 332 van het kerkelijk wetboek vrij aftreden. Ontslag moet door niemand worden aanvaard en maar dat uh, helemaal zelf bepalen hoe hij dat doet. Dus uh, ja, hij zal dat misschien liever om acht uur doen dan om middernacht, zeker als hij dat met een uh, officiële speech of zo wil besluiten. Ja, ja, ja. Uh, Oké, okay, goed. De, de nieuwe paus. Wat voor soort paus moet er wat u betreft komen? Ja, ik hoop um, ja, dat hij misschien een beetje gelovig is. Dat is altijd mooi meegenomen. Voor <laughs> ja, een... dat zou handig zijn. Ja. Uh, maar daarnaast heb ik uh, toch ook wel graag iemand die uh, intellectueel in staat is om uh, zijn tijd... Uh... ...aan te voelen en aan te kunnen. Dat betekent dus iemand die werkelijk de grote geloofsvragen over uh, waarheid, verrijzen is... Uh, ...een persoonlijke god en zo, op een uh, manier die voor mensen van vandaag... ...voor intellectuelen ook van vandaag te begrijpen is, ja. uiteen uh, weet te zetten. En die dan, uh, laten we zeggen, ook uh, communicatief genoeg is om... Uh, ja, het debat met uh, mensen overal ter wereld. Uh, gaande van de vreemde politici. tot wat uh, uh, ontspoorde bedrijfsleiders. en mensen die werkloos zijn en zo meer. Dus om ja. met alle mensen. die dialoog aan te gaan. Ja, want uh, ja, intellectueel vermogen. kun je de huidige Paus Benedictus niet, uh, niet ontzeggen. Dat gebrek daaraan kun je hem niet verwijten. Mm, maar ja. die communicatie. daar schort het nog wel een beetje aan. Ik denk het wel. Maar zelfs Hebben dat, we intellectueel, gehoord. dat intellectueel vermogen. is wat mij betreft. een wat naar binnen gekeerd intellectueel vermogen. Hij is een fijnzinnig kenner van. De ja. Het is een studeerkamer paus. Voilà, maar de link met uh, de buitenwereld en met het uh, denken in onze samenleving vandaag... met hedendaagse filosofen en zo, is toch wat minder duidelijk. Hij heeft wel een debat met Habermas gehad en zo voor hij paus werd. Maar in het hm. algemeen is dat gesprek tussen geloof en reden op een moderne manier... nooit echt helemaal tot stand gekomen. Ja, het moet een, een, een moderne intellectueel zijn. Iemand die de ja, tijdgeest aanvoelt. Ja, natuurlijk ook en vriendelijk. Hij moet ongeveer perfect zijn, zoals uh, ja, ook politici en koningen dat horen te zijn natuurlijk. Ja, ja. gaat uw voorkeur uit naar een, laat ik zeggen, wat jongere kandidaat. De huidige pauze was 78 toen hij, uh, hij aantrad. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat het gaat om iemand die fysiek fit genoeg is, dus die niet echt op zijn retour is. Of die dan wat ouder is, vind ik niet per se een bezwaar. Ik denk dat deze paus ook een mooi precedent heeft geschapen door, inderdaad af te treden wanneer hij aanvoerde dat het uh, niet meer ging naar behoren. Mm -hmm. Ik neem aan dat dat ook een trend gaat worden voor de toekomst. Ja, denkt u dat? Ik denk het wel, want gezien de vorderingen van de medische wetenschap gaan er al naar meer pauzen komen die in leven blijven, maar niet meer krachtig kunnen regeren. Dus ik denk dat het wel vaak gaat voorkomen. En ik hoop dat we eigenlijk zo stilaan gaan naar een pauschap dat beperkt wordt in de tijd dat een jaar of acht of tien of zo duurt zoals twee termijnen van een Amerikaanse president ja, bijvoorbeeld. En dan ja. kan je punt perfect maken en is het misschien tijd voor een volgende. Ja, kan dat in vier jaar? Vier jaar lijkt mij wat kort. Ik heb het meer over een herkozen president zoals uh, ja, Obama, Clinton, uh, Bush, Jr. hebben eigenlijk allemaal acht jaar gehad. Ja. En dat is denk ik ook ruim voldoende. Daarna zijn we op die mensen toch een beetje uitgekeken. Is dus het goed dat er misschien iemand anders aan het stuur komt. Ja. Pausen die 27 jaar zoals uh, Johannes Paulus II, dat leidt mij toch paus, niet ja. goed voor uh, zo'n instituut als de rooms katholieke Kerk. Nee, waarom eigenlijk niet? Want uh, je zou toch ook kunnen zeggen dat hij gebaat is bij een zekere maand van continuïteit tijd wel, maar er zijn wel grenzen. Ik kan me niet inbeelden dat iemand 27 jaar lang uh, uh. met uh, ja, hetzelfde vuur en dezelfde verven eenzelfde baan kan uitoefenen, Dat lijkt me echt te veel. Continuïteit akkoord, maar pontificaten ja. van 20, 30 jaar hoeven niet en die waren er ook vroeger niet, want de lengte van het pontificaat van Ratzinger ligt ongeveer rond het historische gemiddelde, omdat pausen ook vroeger ja, vlugger stierven en zo, en dus heel lange pontificaten uitgesteld zijn waren. Ja. Goed, zullen we even uh, een beetje concreet worden, want ja, het is een beetje abstract praten zo. We, zet, we hebben nu het profiel een beetje geschetst. Um, er circuleert een aantal namen. Ja. Uh, ik wil er even een paar met u doornemen. Um, ja. Bijvoorbeeld die meneer uit Ghana, Peter Turkson. Ja, is dat een meel, goede kandidaat? Uh, je, ja, dat is een heel bekwaam man die een aantal eigenschappen verenigt, want hij heeft in Rome gestudeerd aan het Biblicum, zit daar in de propaganda fide, in een aantal andere belangrijke organen van de Romeinse curie, is dus daar goed ingevoerd. Dus je kan zeggen, je hebt hier een mix van intelligentie, uh, ja, het exotische tintje dat er door Afrika in zit en voldoende mm -hmm. bekendheid met de Romeinse gremia, dus dat zou een ideale mix kunnen zijn. Hij is iemand die er, laten we zeggen, naar buiten uit zwart uitziet, uiteraard zijn huidskleur. Ja. Maar die aan de andere kant heel goed de interne keuken van het Vaticaan kent. Dus ja. hij zou wel eens een kandidaat kunnen zijn. De vraag is of die uh, 118 kardinalen daar ook zo over denken hè, straks. Daar ja, dat is, is een heel speciale dynamiek natuurlijk. Uh, die kardinalen zijn niet allemaal piepjong zoals u dat net al suggereerde. <laughs> en de kans bestaat dan wel dat ze ja, eerder uh, veiliger oorden opzoeken... en misschien ja, naar Italiaanse pausen en zo uitkijken. Die zijn ze mm -hmm. gewoon, ze weten wat ze daar kunnen van verwachten. Dus mm -hmm. dat ja. zou wel eens kunnen. Ja, nou over Italianen gesproken. Angelo Scola circuleert ook die naam. Wie is dat? Wel, Scola is op dit moment uh, aartsbisschop van Milaan. En aartsbisschop van Milaan is altijd een beetje een favoriet. Dat is het grote bisdom in Italië. Uh, de vroegere kardinaal Martini was daar ook werkzaam. Nu, Scola is iemand die... Um Zeker intellectuele ambities en pretenties heeft, maar die toch niet door alle Italianen heel erg wordt geliefd. Hij nee. leunt aan bij Communione Liberazione, een van de behoudende nieuwe bewegingen in Italië. En heel veel mensen vinden dat hij zich toch wel erg uitslooft om paus te worden. En dat is natuurlijk nooit een goede zaak. Uh, een paus moet doen alsof hij nederig is als hij werkelijk ambitie heeft. Dus het is eigenlijk vrij onhandig om uh, ja, al te zeer uit te pakken met je kwaliteiten en al te zeer, uh, zeg maar, in een soort pole position naar de verkiezing te gaan. Ja. ja maakt het die kardinalen eigenlijk uit of het een Italiaan betreft of niet? Heb je dan een voorsprong als kandidaat? Wel, um, ja, we hebben al een lange traditie gehad van alleen maar Italianen die doorbroken is door uh, Wojtyla en Radzinger. Ja. Um, en uh, ja, sommige buitenlanders worden ook wel echt in de armen gesloten door de Romeinen. Dat was zeker het geval voor Wojtyla. Uh, maar ja, ik denk dat uh, Italianen net zoals uh, alle andere mensen in Europa chauvinisten zijn en misschien toch diep in hun hart liever een Italiaan hebben. Mm -hmm. Maar ja, vaak is het dan ook zo dat die Italianen tijdens de verkiezing elkaar naar het leven staan en uh, elkaar eigenlijk dat pauschap niet gunnen. En dat dan een buitenlander vaak als compromissie ja. naar voren komt. Ja, nou hebben we aan de, aan de ene kant van het spectrum Angelo Scola gehad. De Italiaan. Uh, Peter Turkson, de, de, nou ja, Ik noem maar even de, de, de zwarte kandidaat uit Ghana. Mm -hmm. Dan zou misschien een tussenoplossing zijn... Uh, Oscar Maradiaga. Ja, uit Latijns-Amerika. Ja, uit Honduras. Een man die zowat een ja, alternatief profiel heeft. Die wel recht in de leer staat. Maar ook... Uh, ja, uh, psychologisch sterk, uh, dus in die zin ook wat dichter aanleunt bij het... Uh moderne denken. Ja. Dat zou wel eens kunnen. Nu wat opvalt is dat Latijns-Amerikanen altijd worden genoemd als kandidaten. Dat was al zo bij de verkiezingen, de twee verkiezingen van 1978, Toen een aantal van de Latijns-Amerikaanse kandidaten zelfs uh, als absolute favorieten golden, Lossheider en zo. Mm -hmm. uh, maar ze halen het nooit. En Waarom niet? Ook... Wat, is de, wat is de reden daarvan? Wel, één reden is dat ze toch nog altijd uh, een minderheid zijn in het kardinale college. Dus uh, hoewel Latijns-Amerika een heel belangrijk continent is voor het katholicisme, ja. zijn ze qua kiezers toch nog bij de minderheid. En dan, ja, blijkbaar Zeker in het verleden waren er nogal ideologische verschillen... tussen eerder progressieve en eerder uh, conservatieve bischoppen. Sommigen zijn echt ja, lakeien van het establishment. anderen zoals bijvoorbeeld ook ja. uh, Bergoglio, de aartsbisschop van Buenos Aires... zijn mensen die af en toe het lef hebben om echt in te gaan... tegen de politieke leiders van hun land. Dus je ja. hebt daar toch heel wat verschillende profielen... tussen die Latijns-Amerikanen. Nou schijnt het trouwens zo te zijn dat als je naam nu genoemd wordt... Uh, als kandidaat paus, dat je het uh, waarschijnlijk niet gaat worden. Er we zit, zit daar wel waarheid in? Ja, daar zit een stuk waarheid in. En een van de redenen is dat, uh, althans de eerste dagen en uh, een heel lange tijd. Uh, de paus uh, met een tweederde meerderheid moet worden verkozen. En dat ja. is eigenlijk aan de ene kant een garantie om dus een redelijk unanieme keuze te hebben. Maar aan de andere kant uh, betekent dat vaak dat. Uh, ja, er zijn vaak twee kandidaten zijn die wel veel stemmen rondom zich weten te verenigen, maar die er niet ja. in slagen die tweederde meerderheid te, te bereiken. En dan wordt er vaak een, een compromiskandidaat naar voren geschoven en dat is dan dikwijls een outsider. Ja. Verwachten we eigenlijk een lang conclaaf? Wel nee, ik denk, um, er wordt wel eens gezegd, ja, gaan ze voor Pasen. Wel, een nieuwe Pasen hebben, daar geloof ik ja. niks van. He? De laatste tijd is gebleken dat die conclaven niet vreselijk lang duren. Nee. Het materiële comfort is trouwens ook verbeterd voor al die oude kandidaten die vroeger oh, prettig, in arm lastige ja. zaten. Dus uh, ik, ik denk dat ze um, ja rustig en uh, vrij snel tot een uh, keuze gaan komen, okay, nou, daar wacht ik toch. En mobieltjes uit, hè? Dat zou moeten. En natuurlijk, al die maatregelen, dus het document Universi Pontifici Gregis, dus Dominici Gregis, sorry, het document dat hij de pauskeuze bepaalt. Ja. Ja, heeft het nog over telefoon en zo en communicatiemiddelen die in die tijd um, heel erg dominant waren. Maar ja. natuurlijk, vandaag is het bijzonder moeilijk, denk ik, om al die mensen goed te controleren en te verhinderen dat ze ja. contact hebben met de buitenwereld. Ook vroeger waren ze al erg loslippig, heel vaak. Ja. Stel, ze komen er niet uit voor Pasen. Tot slot nog even kort. Wie doet dan het Ugebied uh, Ui? Ja, dat, ik denk dat daar gewoon geen rekening mee wordt gehouden. Dan ben ik uh, heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik denk dat men niet iemand die bijvoorbeeld zodanig was... het kardinale college, ik denk dat men die niet zomaar in een soort pseudo-pausrol daar zal zitten. ik denk dat men er echt van uitgaat dat dit niet gebeurt. Oké, okay. hartelijk dank Rick Torfs voor deze, uh, nou ja, laten we het maar noemen... Uh, vrijblijvende speculatie op uh, de aanstaande nieuwe paus. Oké, okay, bedankt. Professor Kerkelijkrecht aan de katholieke universiteit Leuven. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Veel pauzen, daar zijn ze weer. Zijn begraven in de pauselijke crypte onder de Sint-Pieter in Rome? Behoudt de straks afgetreden Benedictus XVI het recht om na zijn overlijden te worden bijgezet in die crypte? Kerkhistoricus Tom van Schaik, die heeft het antwoord. Natuurlijk houdt deze paus het recht om waar dan ook begraven te worden. Er liggen natuurlijk veel pausen in de Sint-Pieter begraven onder de Sint-Pieter in de crypte. Uh, de laatste pauze in elk geval, maar er liggen ook even pauzen in de sint jan van Lateranen, in andere Romeinse kerken en zelfs wel daarbuiten. Er is een Duitse paus, Clemens II, die ligt in Bamberg begraven, in de dom van Bamberg. Dat is het enige pausgraf boven de Alpen. Misschien komt er nog een pausgraf boven de Alpen bij, maar deze paus is dus een Duitser. Dat ligt voor dan dat hij zich terugtrekt ergens in Duitsland, misschien in Regensburg samen met zijn broer. En het zou dus heel goed kunnen zijn dat hij een wilsbeschikking uh, gemaakt heeft... waarin staat dat hij in Duitsland, in Regensburg of waar dan ook in zijn geboorteland begraven wil worden. Maar rechten, ja, natuurlijk, die houdt hij gewoon om in de crypte van Sint-Pieter begraven te worden. Net als zijn voorgangers. Maar goed, zover is het dus uh, nog niet. Kerkhistoricus Ton van Schaik, als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland, het karo.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan wij terug naar Den Bosch. Daar is in de omgeving, of misschien zelfs wel in de kerk, in de Sint-Jan, Martijn Chimius. In de Sint-Jan, inderdaad. En uh, ik sta naast uh, een ruimte waar mensen nog aan het bidden zijn. Dus we moeten een beetje zachtjes praten. Maar één mevrouw is er net uh, naar buiten gekomen. Heeft ook gebeden voor de paus. Ja, ik ben mevrouw Zaanin. En ik heb uh, extra gebeden. Een Onze Vader in het Latijn, in het Nederlands en ook zo een wezen gegroet in het Latijn en in het Nederlands. En ik heb uh, beloofd net dat ik de 40 dagen tijd extra mijn best zal doen en alles. Ja, hoe, hoe, hoe bleef u deze dag, de dag na het, de bekendmaking van de, het terugtreden van de paus? Eigenlijk bleef ik deze dag als een vrij normale dag. Het is uh, wereldnieuws en een... ...wereld, uh, beslissing. Maar toch een extra gebed gedaan voor de paus. Uh, extra. Ik ga, ja, eens, uh, ik ga eens even naar uh, Geert-Jan van Rossum. Hij is uh, plebaan uh, van uh, de Sint-Jan, meneer van Rossum. U heeft even stilgestaan hè, bij de in de eucharistieviering bij het terugtreden van de paus. Ja, uiteraard. Even bij het openingswoord daar kort bij stilgestaan. Ja. Ja. Ja. Is het een uh, andere viering dan anders vandaag? Het is grotendeels hetzelfde, maar ja, iedereen leeft toch wel mee met uh, de boodschap van gisteren. Ja. Ja. Hoe kwam het bij u aan? Als een volslagen verrassing. Ja. Dus ik dacht eerst, er kwam uh, iemand mij dat melden. Ik dacht dat ze een grapje maakten. Ik dacht, is dat serieus? Dus ik ging eens op internet kijken en ja, toch serieuze... Uh, ...websites die gaven dat bericht door. Dus ik denk, ja, het zal wel waar zijn. Ja. Nou heeft u de oeteldongse kleuren al om, he? van het carnaval zo in, in, in de andere gebeurtenis. Maar iemand vertelde me dat de oeterdomse kleuren, het geel en het wit... ...dat komt natuurlijk ook weer terug bij de paus. Dat heeft met uh, inderdaad met het uh, geel-witte vlag van het Vaticaan te maken. Ja. Ja. En hierachter nog een foto uh, van de paus. Ja, dat klopt. Dus uh, het is gebruikelijk dat in de sacristie van een kerk... de Foto van de lokale bisschop hangt en ook van de paus. Dus ja. Ja, ja. Wat voor gevoel kijkt u nou naar die foto? Ja, dus ik zie dat als ik die foto zie, die is opgenomen toen hij begon. en uh, Ik zie wel dat hij de laatste maanden ouder is geworden. Dus wat hij zelf aangaf, dat is ook echt aan hem te zien. Dus de foto zie je nog de vitaliteit van zeg maar 7,5, 8 jaar geleden... En hij is toch wel ernstig versleten. Hij is natuurlijk een oude man, al 85. Maar het zijn ook tropen jaren voor hem geweest. Ja, wie moet hem opvolgen? Geen idee. <laughs> Waar moet hij in ieder geval aan voldoen? Hij moet, uh, ja, hij moet uh, uiteraard uh, de, de alle kwaliteiten die voor het pauschap vereist zijn. Dat is natuurlijk, enerzijds, hij. Uh, ...moet een herder zijn van de katholieke kerk die in de eenheid van de geloofstraditie staat. Dus zij moet de geloofschat van het evangelie, en van het katholieke geloof bewaren en doorgeven... ...en tegelijkertijd ook kunnen actualiseren in deze 21e eeuw. Dat is natuurlijk altijd de uitdaging. De vorige paus, paus Johannes Paulus, die heeft nog een bezoek gebracht aan deze kerk. Deze paus uh, gaat dat niet meer doen. Uh, de volgende paus moet maar, moet maar weer een keer langskomen, hè? Ja, dat, dat is misschien nog wel het, het minst urgente waar ik nu aan denk. Dus, maar hij, ja goed, dus het zal iemand zijn die waarschijnlijk zowel door, leeftij, door zijn leeftijd in staat is ook om de uitdagingen van deze nieuwe 21ste eeuw ook goed aan te kunnen pakken. Ja. Afwachten wat het wordt. gert jan van Rossum, de plebaan van de Sint-Jan in Den Bosch. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Ja, ook bedankt. Martijn Grimiers. Straks Zuid-Amerikanen vonden paus Benedictus maar een stijve hark. Maar nu eerst: de abdicatie van paus Benedictus de 16e is natuurlijk groot nieuws in Nederland, maar gaat natuurlijk vooral de katholieken aan in ons land. En Jan Latte is demografisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn die katholieken nog een beetje goed vertegenwoordigd eigenlijk in Nederland? Ja, in feite wel. We hebben natuurlijk een periode gezien van afvalligheid, maar, maar toch als je vraagt aan de mensen in ons onderzoek van rekent u zich tot een bepaalde kerk, dan blijkt in heel Nederland dat 55% van de bevolking een geloof heeft ja. en daarvan de helft. Katholiek. Dus dat komt in de aantallen volwassen bevolking toch nog op 3,5 miljoen volwassenen. En als je dat zou toerekenen aan de kinderen, dat percentage, dan kom je op 4,5 miljoen. Ja, die vinden zichzelf dus katholiek. Betekent dat ook dat ze de kerk bezoeken? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Uh, katholieken zijn, vooral de katholieken zijn geen trouwe kerkgangers. Ze scoren daarin veel lager dan de andere godsdiensten. Uh, bijvoorbeeld Nederlands Hervormden en uh, dat zijn toch trouwere kerkgangers, maar katholieken niet ja. ongeveer uh, 19% van de katholieken gaat één keer per maand uh, naar de kerk. Dat is niet heel veel. Nee, als je dat tegenover zet gereformeerden, dan zeggen gereformeerden dat 64% van hen zegt dan dat ze één keer per maand naar de kerk gaan. Die dat zijn ja, die zijn een stuk fanatieker. Um, ja, het clichébeeld bij mij is in ieder geval... die katholieken wonen vooral in het zuiden van het land... en zijn nu carnaval aan het vieren. Eh... Uh... Dat klopt. Het zuiden is natuurlijk historisch al altijd katholiek geweest, maar je kunt ook nog toch enclaves zien. Het bekendste is Volendam, Dat is toch een katholieke ja. plek. En um, interessant is ook uh, grote steden met name. Daar zijn katholieken vrij uh, gering in de aantal. En dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, en, en daartegenover zou ik zeggen dat de niet-gelovigen zijn er sterk vertegenwoordigd. Maar ook de nieuwe mm -hmm. migrantengroepen. Dus je ziet daar veel meer moslims, hindoe's en, en de, de nieuwe geloven. Ja. Als we het even vergelijken hè, met 50 jaar geleden, wat is dan, nou ja, zou je kunnen zeggen, de belangrijkste ontwikkeling binnen katholiek Nederland? Als we, als we het hebben over aantallen en statistieken. Nou ja, de, ik denk de belangrijkste ontwikkeling is toch uh, de andere tijdgeest. Dat je ook ja. ziet uh, he, opstand tegen alle vormen van autoriteit, ook onder de katholieken. En dat betekende toch ofwel afvalligheid of toch katholiek blijven en een beetje doen uh, wat, wat je zelf goed vindt, de individualisering van normen. De normen komen niet zozeer meer uit de kerk maar uit uh, de eigen opvatting en dat kun je heel goed zien in, in de het levenslopen van mensen bijvoorbeeld 50 jaar geleden een kind krijgen, niet getrouwd zijn. Dat weten we allemaal, dat was nog zo'n schande. Dan werden de kinderen zelfs weggegeven. Uh, op dit moment is dat gewoon normaal gedrag geworden. Ja. Stelletjes krijgen kinderen en zijn niet getrouwd. Dat is uh, wat de meeste jonge stellen doen. Nou, we gebruiken eigenlijk, of tenminste de katholieken, gebruiken eigenlijk wat ze uh, goed achten voor zichzelf. Ja, van, van net de, de, van de katholieken, de net als al de anderen, ja. hebben hun, meer hun eigen normen, individuele normen, die mm -hmm. bepalen wat juist en onjuist is. Jan Latte, demografisch onderzoeker bij het CBS. Dank u wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Het is 7 minuten voor 10. U luistert naar de Caro op Radio 1. Ja, tijdens het feestgedruis van het carnaval kregen de Zuid-Amerikanen gisteren het nieuws natuurlijk over het aftreden van Paus Benedictus de 16e te horen. En het kwam ook voor het meest katholieke werelddeel als een grote verrassing. Correspondent Marjon van Rooijen vanuit Rio de Janeiro. Goedemorgen. Hallo, hallo. Hoe is er daar op het uh, nieuws gereageerd? Ja, inderdaad, het duurde, het duurde even voordat het doordrong. Want, uh, ja, carnaval. Uh, er is niks, zelfs op pauze die carnaval opzij kan drukken. Uh, en, ja, een beetje van, nou, oh, uh, Dat is lang niet gebeurd. Het is uh, Nee, een eeuw ja, of vijf. Ja, van, ja zo, gaan, zo gaan die dingen dan dus, blijkbaar. Ja. Hoe stond Benedictus bekend in Zuid-Amerika? Uh, nou, niet best, niet best. Uh, zeker niet in Brazilië, wat dus, uh, het grootste katholieke land ter wereld is, uh, heb je een, toch een redelijk uh, progressieve uh, katholieke kerk altijd gehad. En het begon natuurlijk al met uh, Paus, uh, Johannes Paulus II, die uh, de, uh, ontzettend tegen uh, de... Uh, hoe heet het? De theologie? Hey, het kon er maar niet de theologie van de bevrijding. Dat is hier uh, ongeveer uitgevonden. Uh, de katholieke kerk in Brazilië heeft zich ontzettend tegen de dictatuur ge, uh, gekeerd. Uh, ze, ze hebben op een gegeven moment hier de keuze voor de armen gemaakt. Nou ja, toen kwam dus die uh, Poolse paus die uit het, uh, communist, uh, uit het communistische oostblok kwam. Die moest daar echt helemaal niets van hebben. En die heeft, zoals die hier toch wordt genoemd, uh, de, uh, uh, de Duitse herder ingezet tegen die hele theologie van de bevrijding. Ja. Dus uh, ja, met name in Brazilië, waar de kerk dus heel progressief was... Ja, is, is hij nooit echt met vreselijk vrolijke ogen bekeken, Althans, niet nee. binnen de kerk. Nee. Over zijn opvolger gesproken, uh, daar hadden we het in het begin van deze uitzending over. Um, kerkgeleerden vinden dat een paus uit Latijns-Amerika een serieuze mogelijkheid is. Uh, om, ja, omdat 40% van de katholieken daar nou eenmaal woont. Uh, worden er al namen genoemd daar? Ja, ja, ja, ja, zeker. En, uh, met na twee, twee namen. Uh, de ene, een, een, een Braziaan. Uh, dat is de inmiddels toch wat uh, uh, ja, meer uh, rechtsere uh, aartsbisschop van San Paulo. Uh, die, die, dat is de opvolger geweest van, van juist een ongelofelijke schelm van een, uh, van een aartsbisschop die daar eerst zat. Die daar 32, uh, 23 jaar gezeten heeft en uh, toch behoorlijk uh, gerebelleerd heeft tegen het Vaticaan. Uh, die, de, de, deze meneer heet Odilo Scherer van Duitse afkomst. En uh, ja, en een, een andere uh, man uh, die, een, die best wel een kanshebber is, dat is uh, ene, meneer Leo, Leonardo Sandri, En dat, die is half Argentijns, half Italiaans. Uh, ik zou mijn kaart een beetje meer op die zetten. Want ja, uh, het is natuurlijk na een Poolse paus en een Duitse paus... Uh, wil, wil Rome, wil uh, het Vaticaan toch uh, waarschijnlijk iets, iets, iets wat... ...Italiaans is een meer de, de wandelgangen kent van dat, uh, va van dat Vaticaan. Dus ja, Argentijns en Italiaans, het zou een mooi compromis zijn natuurlijk... Als dat zo is, dan uh, weten we je weer te vinden. En dan willen we alles weten van die, nog veel meer weten van die uh, kandidaten. Dankjewel, Marion van Rooijen vanuit Rio de Janeiro. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. Uh, daarna gaan we praten met de ondernemingsraad van de ING. Die vindt het maar niks dat minister van Financiën Dijsselbloem... een soberder CAO in de bankensector wil. Daar gaat hij helemaal niet over, zeggen ze. En het ochtentumeur van Mart Smeets. Hoort u in het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland... na reclame en het journaal van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo. KRO Verdient de directeur van de woningcorporatie met wie u gaat praten. Meer of minder dan u? Ik heb geen idee. Heeft u het opgezocht? Nee, daar vraag ik het aan u. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Een Europees begrotingstekort is acceptabel. Dat apparaat is veel te log. En dat heeft bij de burger geen enkel vertrouwen. Dat zal dan ongeveer wel op het bordje komen van de burger. Voor mij is de EU een bodemloze but die niet in staat is tot zelfcorrectie. Het nieuws van de dag: een prikkelende stelling: een gast in de studio. Je hebt van tevoren niet afgesproken van wie die schuld is. Dus dit moet je gewoon niet willen. En uw mening die telt: Het hele Verenigd Europa is een grote mislukking.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 Dit is Radio 1.